Watermoor met het nms journaal De voortvluchtige verdachte Ridouan Taghi wordt volgens de Telegraaf geholpen door Iran. Op basis van bronnen bij het onderzoek schrijft de krant dat hij heen en weer reist tussen Dubai en Iran. Het Iraanse regime zou hem beschermen omdat hij de geheime dienst van het land heeft geholpen bij liquidaties in Europa. Justitie in Nederland heeft 100.000 euro uitgeloofd om Taghi te vinden. Hij wordt gezien als de speel in een bloedige drugsoorlog zou betrokken zijn bij zeker tien moorden... en mogelijk ook bij de moord op de broer en advocaat van een kroongetuige. De democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... moeten van de rechter de volledige ongecensureerde versie krijgen... van het Muller-rapport over Russische inmenging bij de verkiezingen in 2016. De democraten willen informatie uit dat rapport gebruiken... voor hun poging om president Trump af te zetten. De rechter bevestigt met haar vonnis automatisch... dat de afzettingsprocedure rechtsgeldig is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 De dierenambulance in Vianen zoekt een nieuw thuis voor tientallen katten omdat hun baasjes overleden. De vrouw hield ook een paar geiten, konijnen en cavia's. De dieren zijn met drie wagens opgehaald. De hele operatie kost de dierenambulance 9.000 euro. Om dat te betalen is een crowdfundingsactie opgezet. Het weer, het waait stevig vandaag, aan zee hard of stormachtig. De zon komt er wel geregeld bij, behalve het noordwesten. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen nacht en ochtend regent het. Daarna klaart het weer op. En het wordt morgen hooguit 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Mag het Mag het Zaterdag 26 oktober is het weer Nacht van de Nacht.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 It yes. yes. It were dark and dark were light. The moon a black hole in the blaze of night. A raven's wing.